Syrië moet zijn voorraad chemische wapens voor juli volgend jaar hebben vernietigd. Dat staat in het ontwerpbesluit van de organisatie voor het verbod op chemische wapens waar vanavond over wordt vergaderd. De OPCW wil dat alle productiefaciliteiten voor chemische wapens voor november dit jaar zijn vernietigd. De inspecteurs van de organisatie moeten vanaf dinsdag onbeperkt toegang krijgen tot Syrische installaties om daar onderzoek te kunnen doen. Als het ontwerpbesluit van de OPCW wordt goedgekeurd is de weg vrij voor de VN-veiligheidsraad om te stemmen over een Syrië-resolutie. SPD-kopstuk Peer Steinbrück geeft zijn zetel op in de Duitse Bondsdag... en trekt zich terug uit de actieve politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt tijdens een partijconventie. Steinbrück wil nog wel zitting nemen in een verkenningscommissie... voor samenwerking met het CDU. De twee partijen zullen waarschijnlijk proberen een coalitie te vormen. De 66-jarige Steinbrück stapt op naar zijn nederlaag... bij de verkiezingen van afgelopen zondag... waar hij de uitdager was van bondskanselier Angela Merkel... Eurostar wil eind 2016 een rechtstreekse treinverbinding tussen Amsterdam en Londen beginnen. Het is de bedoeling dat er twee keer per dag een trein gaat rijden tussen de twee hoofdsteden. De directeur van Eurostar ondertekende vandaag met de NS een akkoord over de nieuwe verbinding. Volgens Eurostar gaat de hoge snelheidstrein via Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Schiphol naar Amsterdam Centraal. Op dit moment moeten reizigers die vanuit Amsterdam met de trein naar Londen gaan nog overstappen in Brussel. Prins George, de zoon van de Britse prins William en zijn vrouw Catherine, wordt volgende maand gedoopt. Het gaat op 23 oktober gebeuren in de Koninklijke Kapel van het St. James Palace in Londen. De plechtigheid wordt geleid door de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Prins George, die werd geboren op 22 juli, is dan drie maanden oud. Het weer, het blijft helder vanavond en vannacht en daardoor koelt het flink af. Morgen is het zonnig en bij een stevige oostenwind worden het tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu, zie het. crazy.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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Ibiza, are you ready? I'll talk to you Filled with all the strength I find There's nothing I can't Zie je natuurlijk. Welkom bij een frisse, fruitige nieuwe aflevering van het op jouw CFM Zandvoort. De komende twee uur, wat kun je allemaal gaan verwachten hier natuurlijk. Zoals je wel gewend bent natuurlijk rond die klok van 10 voor 10, de one and only Seat party kite. Deze week natuurlijk niet de hippe hete feestjes op het Bloemendaalse strand, want helaas... die hebben al hun spulletjes weer ingepakt. En dat is weer wachten totdat de eerste zonnestraaltjes volgend jaar doorkomen... Wat we nog meer hebben in de show? Natuurlijk heel veel nieuwtjes. We gaan onder andere eventjes kijken naar een speciale birthday bash vanavond. En daar komt een hele leuke DJ draaien. Ja, zoals gewoonlijk hierbij zie je het. Hou het even spannend. Ja, ID&T is uh, fenomenaal goed bezig. Want ze gaan een heel leuk kleurrijk feestje brengen naar Nederland. Ja, dan heb ik een speciaal Amsterdam Dance Event nieuws. Want er gaat weer een superster naar Amsterdam komen voor het one and only event. Wat toe doet in het jaar. Ja, en zeg je, nou is dat nou alles? Nee, ook we gaan vanavond nog een lekker moppie muziek draaien. Wat dacht je, van hele nieuwe muziek. George Acosta en Henry John Morgan. Met de nieuwste track, Sicko. Wordt natuurlijk hier exclusief. Nog voordat die uit is. Het is begonnen. Presenteren we hier al de hits die zeker gaat eruit gaan worden, oftewel George Costa en Henry John Morgan uit Italië met hun nieuwste track Psycho. Hij komt officieel pas eind november uit, maar ja, zie het zou zie het niet zijn als we deze plaat nog niet hadden weten te bemachtigen. En ja, we feliciteren DJ Mefcoos en DJ Quinn. want Mefcoos en Quinn zijn beide in september jarig en dat moet natuurlijk worden gevierd. Ze hebben speciaal hun bevriende collega-artiesten uitgenodigd om een superavond neer te zetten. En ja, natuurlijk betaal je niet om een verjaardagsfeest mee te vieren, dus free entrance voor iedereen. En ja, wat te denken van de headliner, welke geen introductie meer behoeft. Oftewel DJ Roog, de nummer 1 DJ van Quality House Music. Ja, ze zijn vereerd om hem te mogen verwelkomen. En ja, wat te denken van de altijd enthousiaste en goedlachte Giorgio Star. En wat dacht je van de koninklijke crew van Sir Charles... Dit alles ondersteund door de meest talentvolle MC Jolly Coot. Dit is nog niet alles, want Bijou zal de avond compleet maken met haar sensuele en energieke sex sounds. Ja, uiteraard ontbreken de jaren niet en mengen Mavcoos en Queens zich in de ijzersterke line-up van deze avond. Ja. En een verjaardag is natuurlijk geen verjaardag zonder een special guest. Welke zij vanavond bekend zullen maken, want vanavond is dat feestje. Dus kortom, welke reden heb jij om niet te komen? Geen inderdaad, kom en vier deze speciale avond in Club van Buren... in het bruisende uitgaanshart van Nijmegen. Dus je kunt zo in je auto springen en dan kun je er ook nog gezellig bij zijn. Tot zover de nieuwtjes, straks meer nieuwtjes... en natuurlijk de one and only see it party guide. Dan is het na zo'n beukende plaats... Van George Acosta en Henry John Morgan. Even tijd voor een rustmomentje. Wat dacht je van deze mooie gitaarmuziek? We doen het samen met Basement Jacks. Mermaid of Salinas. Give me your simi simi. I'm <laughs> not Gooit het in de blender. En wat krijg je? Deze onwijs gave trek. Thousand Years of Echoes. En de DJ Dion Sydney mashup. Hier natuurlijk exclusief bij See It. En ja, als we het over exclusief hebben. We hebben een leuk nieuwtje. Want ID&T brengt Live in Color naar Rotterdam op 14 december 2013. Dus nog dit jaar kun je ontzettend losgaan. Ja... De eerste editie van Live in Color, het Amerikaanse paint party concept dat IDT in Europa uitrolt, vindt plaats in Ahoy, Rotterdam. Op 14 december aanstaande nemen Dance en Kleurrijke Verf de bekende eventlocatie over. Het revolutionaire concept van Live in Color is zeven jaar geleden geboren op een studentencampus in de Verenigde Staten. Sterker nog, de oprichter van Live in Color, Sebastian Solano... is de eigenlijke bedenker van het verf- en dance-concept... dat internationaal door andere organisaties is opgepakt. Live in Color, waarvan wereldwijd al meer dan 500 uitverkochte shows waren. Jij ja, hoort het goed. 500 uitverkochte shows? Ja, het weet als geen ander hoe dit concept het beste uit de verf komt... De organisatie kiest de meest vooraanstaande DJ's als fundament en ondersteunt hen met speciale elementen als acrobaten, vuurshows, steltenlopers en slangenmensen. Gedurende de avond wordt toegewerkt naar het ultieme hoogtepunt, de explosie van een enorm pallet aan verf. Ja, DJ's die al aan eens aan hun opwachting maakten tijdens een van de vele shows ter wereld, waaronder DJ Chucky, Nicky Romero, Steve Aoki, Rehab en Cruella. Ja, Life in Color bezorgde bezoekers met zijn kleurrijke concept een verbazingwekkende ervaring. Een onvergetelijke dancefeest dat alle verwachtingen overtreft. Ja, om de sfeer te proeven kun je altijd nog de trailer bekijken van Life in Color. En ongetwijfeld op YouTube staan de nodige filmpjes van mensen die er al waren heren, op de wereld. Ja, de kaartverkoop van de eerste Europese editie van Life in Color start op zaterdag 28 september, oftewel morgenochtend. En jawel, de eerste 500 euro tickets voor de Rotterdamse verve-explosie op zaterdag 14 december zijn verkrijgbaar via Live in Color... en kosten 45 euro exclusief fee. Je krijgt hierbij een uniek Live in Color t-shirt... en één fles fluoriserende verf bij cadeau. Ja, de verkoop start dus om 10 uur ochtends. En ja, ik denk dat dit wel een gigantisch succes gaat worden... want ja, het is nog altijd leuk een beetje kliederen met goede muziek. Tot zover dit nieuwtje... Gauw door met nieuwe muziek. En dat doen we met niemand minder dan Oliver Twist. Truck Volume. Dit is See het op jouw CFM Zandvoort. Hou me hier, want zometeen rond die klok van 10 voor 10, De one and only See It Party guide. En ik zeg je, na die klok van 10 gaan we nog eventjes lekker door. Want dan hebben we weer een speciale, exclusieve guest mix. Nu eerst Oliver Twist. Deep Down Inside! Natuurlijk hier bij jou zie het op Steven Songford. Voor je als eerste de hete nieuwsjes over Amsterdam Dance Event. Want ja, ondanks dat er al veel grote internationale namen zijn bevestigd voor de 18e editie van het Amsterdam Dance Event. Dat van woensdag 16 oktober 2013 tot en met zondag 20 oktober 2013 zal plaatsvinden. Is bevestiging van de grond van Wereldster David Ketta, toch een vuurrode kerst of een prachtige geel-zwarte taart? Ja, op vrijdag 18 oktober zal De Cent in Amsterdam opnieuw het decor vormen... voor een fantastische muzikale en visuele show. De Ketta zal dan namelijk, net als tijdens de voorgaande twee edities... zorgen dat jij jezelf waant in een droomwereld... gevuld met wereldsterren en spetterende performances. De grote vraag is natuurlijk welke superster er dit jaar als surprise zal verschijnen. In 2011 zorgde Paris Hilton voor spektakel... en in 2012 deed Eken dat samen met Idris Elba... Ja, hier een flinke schep bovenop, dus zal dit jaar Ria naar de bühne betreden of wel echt Usher? Deze vraag zal wel, uh, wederom beantwoord worden op de avond zelf... en daarom bevestigt de organisatie hierbij in ieder geval alvast de namen die gegarandeerd zeker optreden. Ja, Chucky, de head Show van Dirty Dutch, zorgde er de afgelopen zomer voor... dat de maandagavond in de Pache Ibiza gedurende flink wat weken... werd omgetoverd tot een housewahalla met een kolkende dirty part uh, party atmosfeer. En tijdens deze avond komt Chucky dat niet dunnetjes, maar keihard overdoen. Tja, boeja, bij velen van jullie zal dat er nu ongetwijfeld direct een licht in gaan branden. Want naast Ketta en Chucky zullen de Nederlandse heren van Showtech zorgen voor een niet evenare act en show. Met hun energieke of zwepende producties stormen zij het laatste jaar op als een Vira zonder mankementen. En kan je er zonder twijfel van uitgaan dat zij hun good vibes op een ongekende wijze aan jullie zullen presenteren. Ja, David Ketta zorgde de afgelopen zomer voor de meest succesvolle en dus drukste avonden in de Pache Ibiza. En bij het Uche, uh, Ibiza Beach Hotel liet hij de maandagen in de maanden juli en augustus letterlijk exploderen. Een omgeving naar de show die op vrijdag 18 oktober 2013 zal zorgen voor een van de echte hoogtepunten van het Amsterdam Dance Event. Ja, het mogen duidelijk zijn, dit wil je opnieuw niet missen. En ja, dit kan je gewoon niet missen. Dit moet je opnieuw, opnieuw meemaken. En ja, de kaartverkoop start op vrijdag 13 september. Zorg dus dat je heel tijdig je kaart haalt... want dit event zal zonder enige twijfel van tevoren uitverkocht zijn. Dus voor de vrijdag 18 de oktober in de agenda... De Cent in Amsterdam. Vanaf 10 uur s'avonds begint het en het duurt tot laat. Brazil vind je via de site www.ibiza-events.nl tot zover de nieuwtje. Gauw door met die heerlijke plaats van Christine W. So close to me. Zeker lekker. Als Tot Terry er zijn eigen mix van maakt, dan krijg je deze versie. Had hij al verteld, zometeen de one and only Sea Party guide. Dus hou je agenda erbij. Waar moet je zijn geweest? Want ja, de Bloemendaalse stand. het is toch echt afgelopen. Muziek Met I Am. Hier natuurlijk bij C It op jouw ZFM standgewoord. Leuk dat jij nog bent ingeschakeld, want zit je er klaar voor? Ik heb hem hier voor me, the one and only C it Party Guide. Get ready, pak pen en papier erbij, want daar is hij dan echt. Ja, waar kun je heen? Deze vrijdagavond kun je naar Glow in the Dark in Club Air. Vanaf 11 uur ben je welkom, dus blijf lekker luisteren naar C It en ga daarna erheen. Up ...is deze avond in Air 1 staat Edu Immenon. Wel bekend van Thuishaven en Amsterdam Open Air. Ja, dan vind je Pony. Wel bekend van Strafwerk Festival en wie vinden we daar nog meer? Cleavage van Woodstock en House of Matic. Ook de Air 2 is goed gevuld. Daar vinden we Donker Collective met Bart Tertro, Vela en Dali Donker... ...Polyphonic Amsterdam en J&D Orchestra. Ook is de live art van Donker Collective. Onder andere bekend van Mysteryland en Magneet Festival. En ja, ze zal een live painting sessie voor zorgen. Dus dat wordt gezellig. Ja, de kaarten deze avond zijn 13 euro exclusief. En verwacht House en House. En wil je meer weten? ww.kifsol.nl. Ja, vanavond kun je ook gezellig naar de Escape in Amsterdam. Ook vanaf 11 uur ben je hier. Welkom bij het feestje House Rockers. Voor... 9 euro ben je hierbij. En ja, een line-up. Heerlijk om je vingers bij je van af te likken. Michael Mendoza, Nenna Daziel, Miss Sugarware, Kimberly Ramirez... Giancarlo, Gino Clift, Cedric Lacru, Enzo J en MC DJ. Ja, we blijven nog even bij de escape van deze zaterdagavond. Is Brainwash. Zoals elke zaterdagavond. Vanaf 11 uur ben je welkom. En een line-up, ja, die bestaat uit niemand minder dan... DJ Raimundo. Mark McRoland... Tia Moore, MC Miss Bunty. En de VJ deze avond is Jury. In de Eclectic at Urban Deluxe vind je Ramsey. En de kaarten zoals elke week zijn 16 euro exclusief fee. Ja, je hoorde het vorige week al. Het feestje herfstkribbels in de Central Studios in Utrecht. Voor 10 euro. Of wat zeg ik? Vanaf 10 uur. S avonds ben je erbij. De line-up. Hij is groot. Hij is lekker. Ik zie hier een Martin Carricks, wel welbekend van Animals. Alvaro, Lucien Ford, Shermanology, Sydney Samson. Ik zie een uh, Michael Mendoza, een DJ Roog, een Frankie Risato, uh, Risardo. Gregor Salto, D-Rashid Di en die vormen. Kortom, dit is het feestje waar je moet zijn geweest. De kaarten zijn slechts 20 euro exclusief fee. En wil je meer informatie, ga naar www.kriebels.nl. Tot zover! Dus zie je het partykeer uit, want ja... De zondag helaas, geen leuke feestjes. En wij zorgen ervoor dat we altijd de krent uit de pap vissen. Nog een laatste plaatje tot het nieuws weer van 10 uur. Dat doen we met de BT's versus Matt more. Met Shake It 2013. Zo meteen naar die klok van 10 uur... staat er weer een frisse fruitige mix klaar. En ja, we laten je nog eventjes in spanning. Wie is dat? Je hoort het gelijk na het nieuws... New years. To beaties and met more. Gracias.